Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Spanje is een Nederlander opgepakt voor een schietpartij in een discotheek. In een propvolle discotheek in Marbella brak vannacht een vechtpartij uit. Volgens de politie werd een Nederlander van 32 aangevallen met een mes... en trok hij daarna een vuurwapen en schoot hij om zich heen. De man is in het ziekenhuis opgenomen, net als vier anderen die gewond raakten. Volgens een Spaanse krant zijn twee slachtoffers er slecht aan toe. In Frankrijk worden de bosbranden steeds groter. In gebieden onder Bordeaux staat al 14.000 hectare in brand en daar blijft het niet bij. Correspondent Frank Genoud. Volgens de brandweer ter plekke ten zuiden van Bordeaux ontstaan er daar op zo'n 20 plekken per dag een nieuwe brand. Dus het is echt ongelooflijk moeilijk om te blussen. Er zijn al versterkingen gestuurd, meer brandweermensen, meer plusvliegtuigen. Maar het vuur gaat maar door. Het is na een week nog steeds niet onder controle. En de reden is natuurlijk simpel. Hè? Het is extreem warm, het is extreem droog en het waait. En de de combinatie van die drie factoren maakt het zo moeilijk om te blussen. Ruim 16.000 mensen hebben hun huis al moeten verlaten. De twee mannen die vorig jaar een molotov-cocktail naar binnen gooiden. in het huis van een Groningse journalist. moeten vijf jaar de cel in. Ook krijgen ze TBS. Volgens de rechter gaat het om een poging tot moord- en brandstichting. en gooiden ze de molotov-cocktail bewust naar binnen. Dat deden ze waarschijnlijk omdat de journalist kritisch schreef over corona-complotdenkers. En sommige deelnemers van de Vierdaagse balen zo erg dat de eerste wandeldag geschrapt is dat ze morgen alsnog gaan lopen. Het is vandaag al warm en morgen wordt het nog een stuk warmer. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse besloot daarom gisteren om een streep door de eerste dag te zetten. Maar deze man trekt zijn wandelschoenen waarschijnlijk toch aan. Ik denk dat ik gewoon op de start sta. Dat heb ik vorig jaar ook gedaan. Vier dagen om vier uur op de wetren en gewoon de 50 kilometer lopen zonder organisatie. Dus ik, misschien dat ik dat dinsdag ook weer wel ga doen... maar dan niet de 50, want dat is onverantwoord. Gisteren riep de organisatie Wandelaars al op... om niet alsnog tientallen kilometers te gaan lopen. Er is ook niets geregeld op de route. Het weer, ja, het is dus lekker smelten vandaag. Veel zon en vanmiddag bijna overal 30 graden of warmer. In het zuiden kan het zelfs 35 graden zijn. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 autobedrijf Zandvoort. Ook geroemd op zaterdag. Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 I even got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 ...dat Mick Jagger nog een beetje wat uh, soepeler huppelde. Het was het een uh, late 40er. Want dit uh, kwam uh, van een album ergens uit het uh, begin van de jaren 90, Almost Here Your Sai En niet zo lang geleden hebben de heren Stones nog een uh, optreden gedaan... ...in uh, de Amsterdam Arena. Eigenlijk die Johan Cruijff Arena, want zo heet het tegenwoordig. En daar uh, liet uh, Jaggers zich ook nog wel een beetje van een wat grappige kant uh, zien. Want uh, hij had uh, nog zoiets van zijn boeren in de zaal. Want dat had uh, te maken met die boerenprotesten. En ja, hij maakte ook nog een beetje een link in de uh, richting van een wat boze mevrouw omdat hij toen ook net als Rob geveld was door het COVID-verhaal. Toen zei hij op een gegeven moment van ja, als die vrouw was zo boos. Die zei van ik kan maar beter naar een concert van Frans Bauer gaan. Waarop Mick Jagger eigenlijk bij dat optreden zei. Nou misschien is die, is, is, is er nog, zijn er nog mensen geïnteresseerd in een optreden van Frans Bauer. Maar goed, dat was dan, dan de enige link die er nog een beetje gemaakt werd. Daarvoor hoorde je trouwens roundabout.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 Overal is antwoord kunnen we de parkeerautomaten zien. Maar volgens het bericht van onze vrienden van NH Nieuws... is, is daar nog eigenlijk niet echt de kous mee af. Want leden van...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 Zal er voor je zijn. Elke dag, elk uur, elke stap. Ik zal er. First you made me feel this was all forever It's so sad to know that it's different today Very long talks together But now many times We don't know nothing to say And That is why I wonder what you're gonna do When I say well No.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 Uh, geweest, hoewel wel heel bekend Phil Collins en Don't Lose My Number. Daarvoor hoorde je trouwens Cock uh, Robin met uh, Thought You Were on My Side. Ook niet, uh, dat was eigenlijk een van de opvolgers van die hele grote hits uh, die ze hadden. Uh, we gaan op uh, richting 4 uh, uur, maar we hebben er nog eentje: een hele nieuwe single. Tenminste, een verse single van Beyoncé. And Break My Soul. Uh,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 Can't bring my soul. If you don't think it, you won't be it, that love ain't yours, can't bring my soul, trying to fake it, never makes it that, we all know, can't break my soul, you have the stress and I'll take less, I'll justify love, we go round in circles, round in circles, searching for love.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 was late.